Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de 13 Israëlische vrouwen en kinderen die Hamas heeft vrijgelaten. Onder hen zijn vier kinderen tussen de 2 en 9 jaar oud en zes vrouwen van boven de 70. De gijzelaars werden vanuit de Gazastrook overgebracht naar Egypte. Vanuit daar werden ze naar Israël gebracht. Volgens bemiddelaar Qatar liet Hamas verder tien mensen uit Thailand en één Filipijn vrij. Israël heeft in ruil een groep van bijna veertig Palestijnse gevangenen laten gaan: vrouwen en minderjarige jongens.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 Het UWV draait alle beslissingen terug die zijn genomen op basis van illegaal verkregen gegevens over mensen met een uitkering in het buitenland. Het gaat om ruim 700 gevallen. In juli werd bekend dat de uitkeringsinstantie data verzamelde van mensen met een uitkering die de UWV-sites bezochten, ook als er geen aanwijzing was voor fraude. Daarmee heeft het UWV de privacywet overtreden. Op een akker in Rosmalen heeft een man met een metaaldetector 361 middeleeuwse munten uit de grond gehaald. Ze zouden eind 14e eeuw zijn verborgen in de grond, mogelijk door een handelaar. Tussen de munten zitten zeldzame exemplaren, onder meer uit het Noord-Brabantse Graaf en het Limburgse Gennep en Ooyen. Het weer op veel plaatsen regen, mogelijk met hagel en onweer. Er staat een vrij krachtige tot stormachtige wind uit het noordwesten. Vannacht tijdelijk wat droger, morgen opnieuw buien, maar ook wat meer zon en dan wordt het ongeveer 8 graden.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 Tweede uur van jouw mannen Cinema Club Something Good Can Work. Het tweede uur van Jelmer en M&M's. Daar luister je nu naar. De komende uur nog tot negen uur. En daarna ben je weer van ons af. En dan zie je ons weer volgende maand. Um, waar wij ook misschien wel volgende maand even langs gaan. Dat is de ondernemer van het jaar. Uh, dat is namelijk het Griekse restaurant Philoxenia. Uh, dat heeft uh, vorige week vrijdag de ondernemersprijs uh, gewonnen. Uh, nou, van harte gefeliciteerd namens het team van Jelmer. En Zeker. Ja. Moet toch even gezegd worden: nu vergeet ik microfoon vieren open dus te zien. <laughs> ik ik dacht goed. het al, ik dacht het al. Censuur! Verder werd, uh, werden de volgende mensen genomineerd voor deze prestigieuze titel. Er waren Restaurant Andrea, Beach Club 10, Blue Zone Espresso, de Zemering, en dus Viloxenia, Hotel Faberop, Hotel Paradies, Rubble Café in het LDC, Rosa Markt in Zandvoort Noord en de Local Bistro. Uit die tien werd uh, afgelopen vrijdag, na, na een spannende ontknoping, de winnaar onthuld. En het was uh, ja, een relatief rustig bezochte avond. Uh, viel ook een beetje tegen, eigenlijk hoorde ik van sommigen, met de opkomst dan. Hè, met hoeveel mensen daar waren naast de ondernemer zelf. Maar toch, uh, er is een verkiezing geweest. Er hebben genoeg mensen gestemd, via de krant en de website en zo. Hè, waardoor uiteindelijk... Uh, het, uh, de ondernemer van Kostas, uh, de eigenaar van Philoxenia, won. En uh, een filmpje van Zandvoort Inside met een uitgebreid verslag is nog te zien op de website. Zit trouwens heel goed in elkaar. Ook al zat ik zelf in Rome. Maar, uh, zeg je zeggen dat heb jij uh, zeker gedaan, ja, niet? Daarvoor, nee, tuurlijk oh, okay. nee. Je weet het nooit, je weet het ik nooit. Ga, ga, Daar ga ik niks doen. Uh, wat nog leuk is om te vermelden hè, voor zeker de wat jonge luisteraars onder ons. Uh, ...als je in Zandvoort Nieuw-Noord uh, uh, komt... ...dan verwelkomt Sinterklaas je ook nog... ...met een eigen intocht in Nieuw-Noord... ...namelijk op vrijdag 1 december... ...en het is ook wel een beetje het startschot van... ...dat Sinterklaas dan langs de huizen komt natuurlijk... ...en aanloopt naar 5 december... ...om de pakketjes uit te delen... Um, ...en de trotse mededeling werd dit jaar gedaan... ...door Pluspunt Zandvoort... ...en er is ook een kleine samenwerking met... Uh, ...Zandvoort Insight daarin... ...dus goed dat die organisatie zich natuurlijk weer opzoeken... De feestelijke gebeurtenis begint om kwart over drie s middags. Uh, Sinterklaas en zijn Pieter pieten op het ludieke wijze arriveren op het Flamingplein. Het wordt nog een verrassing hoe. Oeh. En na deze feestelijke intocht hebben alle aanwezigen de gelegenheid om Sinterklaas persoonlijk te ontmoeten. Onder het genot van het drankje en natuurlijk de bekende pepernoten uit de zak. Dus uh, ja jongens, ik denk dat we nog even een weekje aardig moeten zijn. Want anders ja. gaan we in, in de zak mee. Oh, oh. oh jee. Dat moeten we niet hebben. oeh. oeh. Dat het nog steeds mag. Zeggen. Die man wordt al eens opgepakt. Hoe bedoel je? Ja, ja in de, de zaak... zak mee. Het is gewoon een ontvoering. Ach. Maar goed, mensen Ach, zijn natuurlijk dat... allemaal braaf tegenwoordig. Dus dat ja. gebeurt niet. Nee, oh, ja, ja, ja. Ja, nee, alleen dat mag nog. Er zit heel ja. vol, vol met bravers. Zeker weten. Uh, dan nog even een terugblik op de campagne. Wat dan wel opviel in Zandvoort. Uh, we hadden het over flyeren. Maar GroenLinks PvdA ging in ieder geval wel flyeren. Maar, en daarom noem ik hem eigenlijk meer. Niet om de partij. Maar die ging op campagne met een boom. En die heet Willem. En uh, ze gingen met een uh, boom pad de campagne door. Door Zandvoort een aantal dagen. En daar kon je je wens in hangen. Dus gewoon een soort wensboom. Vind ik een ja. leuke actie. Wie had dat gedaan? GroenLinks PVDA, wie anders? Een wensboom. Willem heet hij. <laughs> <laughs> maar dat is toch best een leuk Willem! idee. Willem! Maar, maar effe, dat is toch best een leuk idee, of niet? Toch, dus, gewoon zo'n wensboom. Ja, ja, ja, ja, leuk man. Ik vind het wel origineel. Ja, natuurlijk. Maar wie verzint dat ook? GroenLinks Pvd, ja? Ja, oké. Okay. Nou, samen kan het. Um, ja. het, dan, idee is het goed. Uh, dan maken we even een sprongje naar de verkiezingsuitslag. En die ga ik even heel feitelijk doornemen. Dus graag even doorscrollen, okay, mijn ja. assistent. Dankjewel. Want ook in Zandvoort hebben natuurlijk eigenlijk een PvV-dorp. Maar VVD werd altijd de grootste. Maar dit keer niet. Geert Wilders haalde hier 3248 stemmen. En de ondernemerspartij VVD bleef ver achter met 2406 er GroenLinks-PVDA, die natuurlijk nog veel minder kreeg, want dat is hier helemaal niet relevant. 1169 en vlak daaronder 1144, de NEC. Dus eigenlijk een beetje naar het landelijke beeld, alleen het verschil tussen VVD en GroenLinks is hier gewoon groter, omdat die hier ja, minder seals uh, verwanten zitten met mij. Nee, <laughs> grapje. Uh, maar het opvallendste vond ik nog wel dat slechts 200 mensen, dat is echt heel weinig, op het CDA hebben gestemd. Ja, um, ik vind het CDA sowieso qua uitslag best teleurstellend. Het was natuurlijk altijd een van de grotere partijen. Nu, dit jaar, um, ook landelijk, niet tof. Denk kan ik je dat kan ook je, voorstellen oh, je voorstellen dat 20 jaar geleden die partij gewoon nog 42 zetels had? Um, nou ja, niet, maar het zijn natuurlijk Christendemocraten. Ik heb het idee dat er ook steeds minder mensen christelijk worden, of in ieder geval minder mensen christelijk stemmen. Oh ja, ja. En Pieter Domzicht heeft natuurlijk heel veel stemmen van het CDA meegenomen. Die, die, die, sommigen zeggen dat dat gewoon het nieuwe CDA is, maar. Ja, dat, dat, is, dat kan, natuurlijk dat nog maar niet zeggen. Um, wat verder nog opviel, waar in uh, maart natuurlijk de BBB ook in Zandvoort heel groot werd... kreeg het nu ook maar 200 stemmen ongeveer. Dus de boerburgerbeweging is ook in Zandvoort flink teruggezakt. Um, viel er verder nog wat op? Nee, ja, een eigenlijk hekwerk. niet. Ja, een hekwerk langs de zeeweg staat op losse schroeven. Nou ja, niet het hek zelf, maar of het er komt. <laughs> de bouw van een hoger hekwerk langs de zeeweg... Om herten te weren lijkt verder weg dan ooit. De gemeenteraad van Bloemendaal nam donderdag een amendement... bij de begrotingsbehandeling aan om het budget daarvoor te schrappen. Tuurlijk. Het college van Bloemendaal, eigenaar van het bestaande hek... kan geen partijen vinden die mee willen betalen aan het hek... dat zo'n 1,1 miljoen euro moet kosten. Even ter vergelijking. De verbouwing van Theater de Krocht. Daarvoor is ook zoveel geld uitgetrokken. Dus ik weet niet waar. Wat voor hekken het zijn? Misschien met... Gouden randjes of zo. Carbon fiber. Maar, nee, nee, nee, maar de zeeweg is best lang. Ja, dat uh, is ook een grapje. Ja, oké, okay, oké, okay, ja, oké. Okay, en dan twee okay. kanten. Dat is een duur geintje wel. Ja, maar precies. Ik denk dat het wel meer waard ja, nee, is. Mickey, tot... Mickey wil iets zeggen. Ja, nou, huh? moet je opzitten. En jij wil iets zeggen. Nee, ik zit, dus ik zit te luisteren. Oh. Ja. Kijk, nee, maar het is natuurlijk... De zeeweg is inderdaad best lang, maar ik denk dat er een hek wel nodig is. Want anders dan uh, zijn er toch al overstekende herten daar. Um, dat is ja. natuurlijk... Uh, ja, dan moeten we eigenlijk... We, weet je waar de zeeweg aan toe is eigenlijk? Nee, 100 geen zeker. verbreding. Wat? Geen verbreding. Wow, dat zei of... ik niet eens. Oh, ik je... Dat wilde ik niet eens zeggen. Hij nee. gaat zeggen naar de 100 100 rij op de zeeweg. Nee, nee ook, niet. ook niet. Nee, ook niet. Okay, nee ja. wat, zei... wat, wat denken wat, jullie wat van mij, jongens? Weet je wat nodig is op de zeeweg? Nee, vertel. Fatsoenlijke snelweglichten. Gewoon van die hele hoge lantaarnpalen met van die dikke schijnwerpers LED-schijnwerpers. Als dat nou even op de zeeweg wordt geplaatst... Dan maar, ben ik ook een stukje blij. Maar dat, dat kan er ook voor zorgen dat die dieren juist wakkerder worden. Ja. en juist gaan. Overleggen. Oh ja, dat is de reden dat ze er niet mogen komen. Het is, ah. het is inderdaad een heel donker gat de zeeweg s'avonds. Ja. Vooral als het regent zie je helemaal niks. Maar jongens, het is vooral ook Zandvoort die dit wil. Want die heeft zelfs uit hun eigen pot 20.000 euro toegezegd om mee <laughs> te doen. Werd ook gesteund in de Zandvoortse gemeenteraad. Dus het is nog maar de vraag wat hier verder ook uh, nog de gevolgen voor zijn. Um, ik weet dat Zee bijvoorbeeld, hè, de partij van Mirko... hier altijd flink voorstander van is om er eindelijk wat aan te doen. Maar kijk ook naar het spoor, want daar zijn de hekken ook zo laag... dat je er zelf ja. nog overheen kan springen. Dus ja, ongeveer wel, ja. dat, uh, daar moet ook wat ja, aan en gebeuren, maar dat vind, vind ik bij het bijzonder. Ja. Ik vind het dan toch bijzonder dat uh, de sprinter van Zandvoort naar Overveen... Ik hoor... Ik heb werkelijk waar, in dit 21 jaar dat ik in Zandvoort leef nog nooit gehoord dat er een aanrijding is geweest tussen Zandvoort en Haarlem. Ja, met oh, een trein. Ja, oké, okay, het is wel volgens mij. Tussen op zich, met een trein ja. en natuurlijk ook wel ja. met een persoon. Nee. ja, maar het je hoort niet zoveel als bij andere trajecten bedoel ik. Nee, precies. Zeggen, ja. Daar in Brabant, Jezus Christus. Ik heb zo vaak scholieren die zeggen, ja, er was er iemand die was er klaar mee? Ja, in de city. Ja. Okay. ja. Ja, ik vind ik... een beetje een lastig onderwerp. Ja. ja, dat is weer een heel ander lastig ja, onderwerp. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, het valt het val me op dat hier bij ons, in de, zeker dit kleine traject Zandvoort-Amsterdam, eh, ja. het, het valt me op dat het ja, ja. niet gebeurt. Nou, ja, het is eerder een spoorbrug die stuk gaat. Dat is heel vaak. Ja, oh is... ja, Darren ja Daar heb ik nooit last van. Geniaal, dat is hilarisch. Ja. heb ik nooit last van. Dan het ding weer open, iedereen <laughs> boos. dat ja, is, is humor. Daar heb ik nooit last van. Ik ga toch altijd pas vanaf naar Zandvoort. Oh ja, ik heb er ook nog nooit last van. Allemaal mensen gehad. in de Strasse Aderwijk naar Amsterdam. Altijd. Ik afkloppen, nog niet, nog niet. Dus. Me meer geld naar het OV. Um, mm. We gaan zo meteen weer naar een stukje muziek. Ja. Uh, maar eerst, jongens nog, uh, hoe was jullie afgelopen maand in Zandvoort? Mijn afgelopen maand in Zandvoort was eigenlijk zoals elke andere maand in Zandvoort. Het is gewoon een ja. beetje rot weer. Ja, ja, zeker. Het, het, het vuur me op, zodra de, wat is het, de herfst voorbij was, de winter een beetje. Nou, oké, okay, oké, okay. midden in de herfst. Het viel me op dat het ook gewoon echt weken Elke dag heeft geregend. Regen, het regen, heeft echt regen. alleen maar geregend, gast. Oh, en dan was iedereen zo van... Ja, warmste maand van de... Warmste dag van de maand. Warmste maand ooit op oktober. bla bla bla. Nou, sorry hoor, maar... Wat was er toch een partij koud? Maar ik laat... heb alleen maar mijn voeten zitten, zitten vrij... Omdat het zo koud was. En een regen, niet normaal. Maar... En wat een record van de hitte. Nou, ik heb het niet gezien. Maar laten we even vooropstellen dat ik het sowieso vind... Dat het alweer november is. Het jaar is alweer bijna voorbij. Ja, het gaat nou. echt zo snel. En uh, ik had wel lekker lekkerder weer in Rome ruim een week. Het ja. was gewoon 20 graden met zon. We hebben maar één avond regen gehad. Het was heerlijk. Het was geen te heet. Wat ik me wel kan voorstellen, als je daar zomers met 40 graden rondloopt... dat het niet... Uh, Och, lekker. Is, nou, nee. Nee, maar Mickey, ja. zelfs, zelfs jij zou dat niet te doen vinden. Want het is oh, gewoon jawel. een en al stenen en allemaal zo... Echt bloedheet is het. Maar echt heel warm. Over Rome. Echt, echt heel warm. Is ja. het een reisje waard? Ja, zeker. En ik zou natuurlijk ook de voorkeur hebben. Misschien wellicht met een tussenstop bij een andere stad, maar met de trein is ook toch echt wel een ervaring, hoor. Want je gaat zo door Zwitserland en dan door die bergen en dan kom je zo langzaam Italië binnen. Dat is echt, uh, ja, was echt heel mooi. Het klinkt zo. Maar goed. ik ben een beetje een treinfan, dus dat is natuurlijk niet objectief. Ja, ik zou waarschijnlijk, als ik naar Rome zou gaan, zou ik waarschijnlijk toch het vliegtuig pakken. Ja, sorry hoor, maar als ik een dag in het trein zit, toch twee het vliegtuig, zou ik toch daarvoor gaan. Ja. Maar uh, ik, ik geloof wel dat het ervaring is met de trein. Ik vind natuurlijk... Kijk, ik denk toch dat het vliegen wel minder... Uh, nou ja, minder uh, mooi is als met de trein. Ja, precies. Want ik heb foto's van jou gezien. Dat is echt fantastisch. Mm -hmm. Alleen om uit te zeggen... Daarvoor ga ik lekker twaalf uur in de trein zitten. Nou, ik het vind dat is het... wel iets langer hoor, dan 12 24. Uur. Nee. Weet je... Nee, 18, nee 22 uur. Laten we zeggen... Mijn ultieme limiet met de trein... Ik ga ik liever met de auto. Een uur. Ik zou nooit langer dan een uur in de trein willen zitten. Dan word ik helemaal lijp. Echt? Ja, dus jij zou, wat ik elke dag doe, twee uur heen, twee uur terug, Eindhoven, dat zou jij niet aankunnen? Nee, niet elke dag. Misschien één keertje, maar ik zou helemaal lijf worden... Het, het ding is, als jij gewoon in één trein zit en je hebt die ene trein... Dat hele stuk door. Ja. En je kan gewoon lekker met wat is het. Wat rijdt zo'n ICE? Die rijdt al gauw 200, 250 km per uur. Als je dat gewoon lekker door kan kachen, jongen. Dat, en, en je het je voelt exact hetzelfde als in ja. een vliegtuig. Ja, keer, Alleen dan kan je lopen. Ja, dat... En je downloadt van tevoren gewoon Stranger Things. Dat, ja. ja, dat is prima. Maar er is ja. maar altijd iets met de treinen aan de hand, heb ik die. Als ik langer laat, dan een uur moet, is er gezeik. Nou, nee. Oké. Okay, nou. Ik had vandaag een flawless rit naar huis. Oké. Okay, nou, ik heb uh, anderhalf ja. uur in een intercity gezeten... van uh, cool. Eindhoven naar Amsterdam. Gewoon niks aan de handje. Lekker doorkaggen met 143. En uh, op Amsterdam wel. aangekomen... Is, ga ik naar loop leed. ik naar perronnetje 1... Dan sta ik gewoon eventjes acht minuten uit mijn neus te En dan komt er zo'n sprinter aangeknald. En dan uh, ja. stap ik in en is het goed. Dat was ja. een nieuwe sprinter, hè, weer. Ja, ja dat was, was even top. Er ja, het... rijden ze nu eentje mee tussen uh, Zandvoort ja. en dan Hoorn. Uh, en dan weer Holnders, Hoorns, Amsterdam, Zandvoort. Dus, Hoorn, Hoorn. Hoorn, ja, In ieder geval, goede ervaring. Maar Heel goede voor ervaring. mij is het muziektijd. Ja, zeker. En we, eh, zijn, jammer. we zijn natuurlijk uh, fairly local. Of wat dat dan ook moet betekenen. Dit is uh, van A Blurryface. Het album van 21 Pilot van uh, zoveel jaar geleden. Nou ja, het is in ieder geval een lekker nummer. Tot zometeen bij het discussiepuntje. Yes. Over discussie. vepen. Oh ja, dank. I say I'm emotional. What I wanna save, I'll kill. Is that who I truly am? I truly don't have a chance. Tomorrow I'll keep a beat and repeat yesterday's dance. Yo, this song will never be on the radio. Even if I click with a pick and the people with a vote, it's a few to proud and the emotional. Yo, you, bulletproof and black like a funeral. The wonder around is burning, but we're so cold. It's a few to proud and the emotional. Down, I'm low. Good people, now. Oh oh oh oh oh oh. Oh, oh oh oh oh oh oh. I'm not evil to the core. What I shouldn't do, I will fight. I know I'm emotional. What I wanna save I will try. I know who we're truly up. I truly do have a chance. Tomorrow, I'll switch the beat avoid yesterday's dance. Yo, this song will never be on the radio. Even if my click would to pick and the people were to vote, it's a feud to prowl in the emotional. Yo, you, bulletproof and black like a funeral. The world around us is burning, but we're so cold. It's a feud to prowl in the emotional. I'm fair. En jij... en jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. We were long away from home. Haven't seen you in so long. But it all came back in one moment. And the year started cold, but I didn't notice it all.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 met uh, American Town. Het is een nieuw. Was, ja, het is een vrij nieuw nummer van ja. Ed Sheeran. Ik denk ergens in de zomer uitkomen. nou Twee maanden terug van het album Autumn Variations. Ja, ik, ik ken hem niet. Ik, vind het, ik ben geen mega Ed Sheeran fan, maar het is gewoon van die lekkere muziek soms. Hè? Ja, ik ja, ik vond hem ook wel chill. Dit is gewoon, ja, dat is het ja. inderdaad. Ja. Gewoon lekker chill achtergrondmuziekje. Ja, uh, en nu tijd en voor nu, het discussiepuntje. Tijd voor het discussiepuntje. Het beruchte, befaamde, uh, omstreden, onomstreden Leukste, favoriete, meest gehate rubriek van Jammer en M&M's. Het discussiepuntje. Deze en daar gaan ik we het nu keer over hebben? Het gaat over het verbieden van smaakjes in vape sigaretten. En ik kijk even naar Mickey. Heb je dit meegekregen? Ja, en dat is echt puur via Mike. Want die was er uh, een beetje over, uh, ja, over op zijn huig. Want uh, waarom is het nodig? Ja, inderdaad. Ja, de, de smaakjes licht toe. Nou, licht toe. Band, nou, uh. licht, kijk, wat er dus nu aan het gebeuren... is dat vanaf 1 januari... de smaakjes van de e of de vapes. die mogen niet meer verkocht worden in Nederland. En dan geeft de overheid er als argument voor... ja, want te veel jongeren gaan vepen Dan hebben we het over jongeren onder de 18. Want dat is het hele kritische punt. Want hè, er zijn gewoon nou ja, mensen in de eerste klas, tweede klas, die allemaal met z'n allen staan te vepen voor de school. En dan denk ik, wat gaat de overheid daarop verzinnen? Dan gaan we niet beter handhaven. Nee, we gaan het maar gewoon verbieden. Want waarom zouden we mensen een keus geven in dit land? En dit is dus iets wat mij altijd heel erg badert, omdat je er niks mee bereikt. Want al die gastjes die nu aan het vepen zijn, die al nog geen 18 zijn, gaan die, er gewoon mee verder. Die kopen het dan niet bij de winkels waar ze het mogen kopen. Want onder de 18 krijg je het niet mee. Als je naar de aankoop punt station taart bijvoorbeeld. Ja. En wat er dus gebeurt is, de legale manier voor de mensen die af en toe vapen of die boven de 18 zijn en gewoon lekker zelf moeten weten of ze willen vapen of niet, die kunnen het niet meer kopen. Wat krijg je dan? Dan gaan of mensen A, gewoon roken, wat ondanks dat het controversieel is, nog steeds slechter voor je is dan vapen. Althans, dat is wat de wetenschappers nou. nu ervan weten. Ja. Nou. Nee, dat is echt meerdere om te onderzocht. Gewoon roken is nog steeds slechter voor je ja. dan vapen. Okay. En los daarvan, dus dan gaan we het verbieden... omdat mensen onder de 18e doen... die het dus al niet legaal mogen kopen. Nou, die mensen die krijgen het dus al op een illegale manier. Nou, wat is dan een illegale manier om vapes te kopen? Dat is lekker bij AliExpress bestellen. Wat gebeurt er met vaves van AliExpress die hoeven niet toch doen aan Europese regelgeving. Dus daar zit hartstikke veel nicotine in... dat je er gewoon allemaal problemen mee krijgt... omdat mensen, nou ja... gewoon illegale, ja. opgevoerde veeps krijgen. Opgevoerde. Nou ja, dat is toch zo. Want ze hoeven Opge niet regels te doen. Dus, wat, dus wat krijg je? De mensen die het al illegaal doen, die blijven het illegaal doen. Alleen dan wordt het nog slechter gecontroleerd. En dus ik, daarmee... Uh, ik vind dat nu al het woord van het jaar. Opgevoerde vapes. Ja. En dus dat, die mensen die dat dus nu doen... die gaan nu nog illegalere veeps roken. Ja. Nou, dat is alleen maar gevaarlijker... Ze blijven het toch lekker doen. Het wordt nog goedkoper ook. Ja. En dan denk ik, ja, de mensen die gewoon af en toe een veep kopen, ja, die zijn weer de lul. Want die mogen het weer niet. Ja, nou ja, kijk. Wat ik denk... Hè, ja, denk maar. Het, ik mag. denk dat de reden is waarom ze ook de smaakjes eraf willen. Omdat het dan... Het is een eerste stap naar dat je het in dezelfde categorie brengt als roken. En dat je... Roken willen ze natuurlijk ook op een gegeven moment vanaf. Hè. Kijk, wat ik een hele goede regel vind in Nieuw-Zeeland is daar... We hebben zoals het goed is op een gegeven moment per wet geregeld... dat iedereen die vanaf 2014 geboren is... dat die nooit het recht krijgt om tabakswaren te kopen. En kijk, ik vind eigenlijk het beleid wat we in Nederland... en eigenlijk ook in heel veel landen voeren binnen Europa... vind ik gewoon een beetje half. Want ja, we weten allemaal dat het heel slecht is. Zeker als je het heel vaak doet. En toch kan je het kopen. Het is net alsof je... Uh, voedselwaren of vleeswaren met gif erin, die hou je toch ook meteen uit. Ja, maar de winkel. met die redenen kan je, kan je ook geen alcohol meer kopen, mag je ook geen jointjes meer kopen, dan mag je helemaal niks meer. Want dan gaat wordt het verboden. En Dit is ook de ja. reden, dit is, dit is echt dit vind ik echt het probleem. Wat er misgaat met regelgeving in dit land soms. Er worden allemaal verboden opgesteld. Je mag ook ja. geen korting meer geven op alcohol van meer dan 25 Nou kan ik me daar enigszins achter vinden. Ik weet vind ook niet dat je hoeft te stunten met de prijs van bier of zo. Maar het gaat er weer om dat je weer een keuze van de mensen opneemt. Nou, ja, dat vind ik ook niet nou, erg. Als je bier voor 20 euro. is, hey! is goed meegenomen. Maar, maar Mickey, wat vond jij huh? ervan? Want je wilde net een Ja, vertel het over vapes. Uh, over gereden. vapes heb ik echt ja, niet, niet echt een mening. Behalve dan dat ik denk dat het een beetje ghetto is. I ja. mean, ja, ja. ja. Dan zie je van die, van die kindjes op zo'n vagbike. En dan denk je ook van ja. Ah, maar vagbikes nee. is natuurlijk wel weer een afstand. Yeah, <laughs> nee, maar ik liet je. Ik denk, uit ja, laten. ik weet niet. Ik, ik, ik krijg gewoon een stereotype bij vapes. En dan denk ik gelijk aan kinderen op een vagbike. vetbike, Nee, vag. Uh, uh, vagbikes. Vag <laughs> oh my god. Anyway. Teg, wat, en dan denk ik daar gewoon. Het, teg, het schiet me ook gelijk binnen een Tokki. Het oh. doet me gelijk denk aan Tokkie Tor. Het tokkie volgt, <laughs> weet je. Ja. Toki -tor. <laughs> ja. Toki Tor. Ja, de Toky Tor mensen. Dat is ja. een heel lief karakter uit de Donald Duck. Ja, weet ik, maar... <laughs> Nee, maar ja, los ik denk wat, gewoon een tokie. Nee, Maar los wat je van feber vindt, het is toch Oh ja. Want de mensen die het al illegaal doen, blijven het illegaal doen. De enige mensen die je hiermee ja, naait, is misschien okay. de mensen... Maar, uh, ho, wat, ja, vertel. ik, ik, ik, ik kritiseer nu alleen jouw redenatie. Want jij zegt namelijk, mensen die het doen, die blijven het toch wel doen. Ja. Dat zeg jij. Dat is ook maar de redinatie. Maar ik kan je ook zeggen dat je geen boetes voor doorrood rijden moet doen. Want dan doen mensen dat ook gewoon. Ja, maar dank. Nou, dan okay. ja, er zijn dus gewoon of. mensen die gewoon een potje van weet ik veel hoeveel euro aan de kant zetten... zodat ze gewoon maandelijks lekker elke keer... gewoon een, een, een bepaald collectief aantal boetes kunnen krijgen. er is altijd een, een, een manier om de regels te omzeilen. Daar weet de overheid zelf trouwens ook genoeg van. Um, maar uh, je kan in ieder geval wel, denk ik... zoveel mogelijk duidelijk maken dat het niet goed voor je is. Um, uh, en daar inderdaad door, sma door lekkere smaakjes... het verbloemen van hoe slecht het is... dan denk ik wel van ja... Dat kan best nog wel een stap zijn, toch? Nee, dat nee, het nee. Nemen. Maar dat is best de overheid voorlicht. Want daar zijn ze voor. Maar ze moeten het niet verbieden. Mensen moeten een keuze kunnen maken dat ze dat toch, toch in, willen doen. Er stond toch ook nooit tabak met smaakjes? Smaakjes? Nee, dit, jawel. Dit, dit smaakjes. Je, hebt, je hebt van die munt sigaretten. Ja, menthol, ja. ja. Maar dat is. is ook verboden. Nee, uh, verboden? Ja, menthol sigaretten mogen ook niet meer. Omdat dat ja? verlichtend proeft, maar net zo zwaar ja, maar is ik, eigenlijk. Ik, ik, ik snap oh? gewoon niet waarom. Ik kom er gewoon niet bij. en Ik ben echt geen actieve feber. Ik zit echt maar niet elke ik, dag mijn feep te roken. Ik denk wel Welke dat ik weet waarom nee, dat je? Nee, ook niet dit. elke week. Wat wat je nou? Maar ik denk, ja, nee, maar omdat je dat zo zei. Nee. Niet elke dag, maar... Nee, nee. maar, nee, nee, maar, maar. Dat, dat is het zo. Let op. Ik denk wel dat ik weet waarom ze het doen. Omdat, nou net wat ik zeg... Als je lekkere smaakjes aan iets geeft... En je proeft niet... Want kijk, bij tabak snap ik dat mensen ook proeven dat het vies is. Alleen daar word je verslaafd door omdat het nicotine is. Maar je weet ja. gewoon dat het vies is. Maar als je aan een staaf staat, de zuiger die naar aardbeien smaakt. Ja, waarom waarom niet, ja, zou je dat daar dan mee stoppen? Ja, maar dus mensen zijn snap. toch niet achterlijk? Dat weten ze toch zelf ook? Nee, mensen met, zijn wel achterlijk. Ja, maar met jouw redenatie mag je ook niet meer een Apple Bandit kopen. Want dat is ook alcohol, ook gevaarlijk. En dat smaakt ook naar aardbei. Ja, dat is ook uh, alleen ja, maar suiker. Dus ja, ja, ja, maar dat is dat ook is, slecht. een natuurlijk product. Nee, maar dat is ook Was. Slecht. Apple het is natuurlijk product. Ja, tabak ook. <laughs> nee, tabak ja. is ook natuurlijk product. Ja, tabak groeit aan een planten nee, Hallo jongens, vape is toch niet iets waar je denkt: van... oh, dat trek ik hier uit de muur en nee. dan zitten, is het er? Nee, tuurlijk. Duitsland wel, hè? daar is gewoon een vape vending machine. Jo, dat is nee, geniaal, Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel natuurlijke producten, zoiets dus als wijn of zo. Dat <laughs> komt gewoon van druiven, dan weet je wat het is. Vape. Wat de fuck zit er in die ja, apparaten? Ja, maar alcohol is net Niemand zo weet, over... Ja, waterstof. Ja, maar alcohol is ja. net zo verslavend als vape. Het is exact hetzelfde redenatie. Ja, suiker uh, de, is ook net de zo reden, verslavend als alcohol. De redenatie drugs. die jullie nu, ge ja. nu gebruiken om te zeggen van ja, het is niet natuurlijk, het is allemaal niet goed, het mag niet, want okay, het is vaak lekker. Oké, dat was niet het beste argument, Kijk, maar alles wat slecht is, daar vind ik dat je als overheid voorlichtend en uh, beschermend tegen de bevolking moet doen, want als heel veel mensen namelijk slachtoffer worden van vapes... dan worden ook de zorgkosten duurder... want heel veel mensen krijgen allemaal longklachten. Dat zo. is zo. Maar en dan heb je ook weer iedereen op de barricade. Maar de vapers... Die gaan nu illegaal bestellen. Die krijgen alleen maar gevaarlijke vapes. Alleen maar meer longkraken. Daarom ben ik voor regulatie. Ik ben ook net, zo, voor... net zoals met drugs. Ja, ja, ik ben ook voor regulatie. Ik vind ook meer drugs legaliseren. Uh, vapes legaal houden. Want als je het in het legaal circuit houdt... gaan mensen het minder snel illegaal doen. Oh. Nou, en dan is het oh. uiteindelijk dan, beter. Ja, maar dan lok je ze ook minder ja, uit. Maar Want waarom het, ben ik nu het het überhaupt wordt nooit... Verboden. Uh -huh. Het wordt niet verboden. Alleen het smaakje wordt verboden. Ja, maar dat is, dat is het dat, gewoon... Dat, een dat is toch bijna het bijna negen... Wat, hoeveel... 95% van de vapes dat wordt verkocht, heeft een smaakje. Ja. Denk je nou echt dat al die kinderen van 14 het lekker vinden om uh, sigaretjes nou, te paffen, die naar de dat smaken? maken? Ja. Denk het niet. Nee, maar dat zeg je al, ze mogen het nu al niet. Dus waarom ga je het overbieden voor de mensen die het nu wel mogen? Want ze willen het doen, omdat de jongeren het snel gaan doen. Ja. Het is te aantrekkelijk. Ja, het is hip. Maar als het illegaal is, wordt het alleen maar aantrekkelijker. Het werkt ja. echt averechts. Ja, precies. Want dat is ook waar je, waar je nu ziet. Ja. Zeg maar, voor, vroeger, toen toen, de, wat is het? Toen alcohol naar 16 jaar was... Om niks te toen, doen is toen, natuurlijk ook raar. Ja, maar daar moet je voorlichten. Maar dan, ja, precies. Begin gewoon bij stap 1. Doe maar, maar jij wilde het zeggen over alcohol huh? 16 jaar. Oh ja, ja, toen alcohol nog op de 16-jaar grens lag. Toen zag je dat er gewoon veel minder... Ja, veel minder gevallen. I don't know about that. Weet je. Daar wil ik nu ook niet eens iets over zeggen. Maar je ziet... In die tijd was het allemaal gewoon... Het was... Het was ja. Je weet nu dat mensen het toch wel doen. Ook al ja. ligt de grens op 18. Ja, maar maar, en dan is het nu allemaal toen begonnen, stiekem. Toen begonnen mensen misschien op een 14 in plaats van nu Maar ja Maar vind... toen kon het ook. Wat, wat waren de grootste gevolgen? Ja, maar dat, er zijn, toen wisten mensen het Er zijn niet. wel gevolgen, maar... Niemand is slechter geworden. Als, ik, als je met oude mensen praat... die zegt ook bij ons met 14 sigaretten op tafel. Dat vind ah, ik ook ja, geen goed idee. Maar die mensen die leven er ook... zijn ook niet slechter op geworden. Het, omdat het een keus was... De zeg levensverwachting hoe? is wel omhoog gegaan. He. Ja, tuurlijk. De, ja, ja, le de ja, levensverwachting ja, tuurlijk, is omhoog tuurlijk. gegaan... omdat minder mensen... Een slechte levensstijl. Ja, dat is ook wel zo. Maar uiteindelijk is het, het is de taak van de overheid om voor te lichten. Ik vind dat wat nooit goed is om te verbieden. En dat vind ik ook, wat ik zeg met drugs, dat echt hele gevaarlijke harddrugs is. Vind ik ook, legaliseer het gewoon. Weet je, dan heb je de controle erover. Dan heb ja. je ook niet de troep die je zoveel tegenkomt, waardoor zoveel mensen in het ziekenhuis belanden. Ja. En dat is met feestjes nou ja, hetzelfde. Ik vond het een mooie discussie. Ja, jullie ik ook. ook. Ja, ja, is het nu al uh, klaar dan? Uh, we ja, we gaan ja, we doorgaan die naar de ja, M&M-hit. Oké, okay, is goed. Dat is deze, oh, ja. die, die is deze keer net even iets anders dan normaal. De M&M-hit van de maand. Ja, en de M&M-hit uh, komt omdat er natuurlijk een reeks van hits is geweest van de M&M's. Dit keer van mei. Uh, en dit is iets wat ik terugneem uh, mee uit Rome. Want uh, daar hadden we namelijk een keer... We hadden elke avond vrij, dus dan is het altijd... Nou, wat ga je doen? En een keer gingen we naar met een aantal mensen naar een Vivaldi-concert. Jullie kennen Vivaldi. Antonio, Antonio Vivaldi, de nou. Lickie is cultuurbabaar. Hoezo, ik ken gewoon geen Italianen. De klassieke Ferrari. Ja, dat is goed. De Lamborghini, de, de Four Seasons. Pagani. Maar je kent het vast wel als je het nummer hoort. En uh, dit is uh, van de Four Seasons. Uh, winter in F minor, dus het bekende stuk. En ik dacht, winter, omdat de winter eraan komt... is het een beetje raar om nu spring... wat nog veel populairder is te gaan draaien. Dus daarom, winter van Antonio Vivaldi. Even drie M -M minuutjes... M&M-hit van de maand. Even drie minuutjes klassiek, wilde ik zeggen. En toen drukte ik al op het knopje. Tot zo. Ik het nu al indrukwekkend zo op de radio via de ether, Maar als je in een omgeving zit in Rome op een avond. Heerlijk in een prachtige kerkomgeving. En echte violisten. Dan komt dit natuurlijk nog veel indrukwekkender over. De Four Seasons Antonio Vivaldi met de Winter. En dan de F minor. Met ja. andere namen die erbij staan. Maar dat uh, Prachtig. is vast vanwege de mix van vandaag de dag. Dan nog even kort... Uh, heeft iemand nog een muziektip afgelopen maand gehad dat je denkt, oh dat moeten mensen echt weten, even in je playlisturen. Ja, even mijn release reden, want vandaag is natuurlijk Jongens, deze. Jongens, jullie, jullie weten dat dit moment altijd. Ja, komt. ja ik heb gisteren dan, een questionable en film en gekeken. nog zoeken. Ik heb gisteren een questionable film gekeken, een beetje zero's knaller. Uh, nummer Can't Fight the Moonlight van Lee Ann Rimes. Dat is het nummer wat in die film zat. Dat vond ik echt een uh, goed nummer, is ook voor de film gemaakt. Oh ja. Um, de West. Ja, wat heb ik geluisterd? Ik heb weinig nieuw muziek ontdekt deze maand. Oké. Okay. Um, ja, ik ben een beetje... Wat ben ik aan het luisteren? Tim McGraw natuurlijk. Die release van, uh, van een paar dagen terug. Ik ben ook nog wel... Oh, die gaan we zo draaien. Ja, die gaan we zo draaien. Ik ben ook nog wel een beetje gewoon in mijn... Uh, ja. In dit, ik, in dit soort weercondities word ik altijd een beetje... Wordt mijn muzieksmaak wat rustiger. en Dan ga ik wat minder heavy luisteren. Ja, en dan grijp je misschien ook terug naar oude nummers. Nou ja, dat ook? ook dat. Ik luister ook wel wat Barry Manlow de laatste tijd. Dat vind ik ook wel lekker met dit uh, weer. Ja, verder is gewoon een beetje raar door elkaar geweest. Ik ben echt inspiratieloos hm. op muziekgebied. Nou, ik zie nu al wel wat leuke dingen, zoals de nieuwe van Rehab, een nieuwe van Galantis, ook een nieuwe van Rita Ora en Medusa. Dat zijn natuurlijk best wel uh, serieuze namen ook geweest de afgelopen tijd in de top 40. Een nieuwe Oliver Heldens, een nieuwe Chesto. Um, ik denk dat ik binnenkort wel eventjes uh, moet gaan luisteren naar mijn release radar, want ik zie best wel de goede Kijk, dingen ertussen zitten. Ik ben zitten. vaak een beetje teleurgesteld in mijn rele release radar. Of het zijn nummers die al heel lang uit zijn, of het zijn oh, ja, ja, dan, uh, echt helemaal niks wat ik leuk vind. Eigenlijk. Ja, klopt. Zo, dan, dan, ja, grote taste breakers. Dan, uh, wat, wat dan ook wel eens helpt, Spotify. Dan hebben ze ook gewoon zo'n uh, zo afspeellijst en dat heet dan taste breaker of uh, iets in die richting. Uh, en dat zijn dan een soort muzieksoorten die niet helemaal jouw smaak zijn, maar dat zijn dan wel nummers waarvan, zij, waarvan Spotify denkt uh, dat jij hem wel leuk vindt. En ik heb daar toen een tijdje terug heb ik daar. Oh. Toen Best wel, uh, best wel wat uh, leuke muziek uitgehaald. Oh okay. ja, ik heb ook wel een de, ding. De Taste Break. De nieuwe dus. van uh, Dua Lipa is ook uitgekomen deze maand. Oh ja. Houdini ja. is ook wel lekker. Oké. Okay. Ik vind het niet uh, een van haar beste nummers. Nee, maar ik, ik, heb, ik heb hem persoonlijk ook niet in mijn playlist gezet. Nee. Of, of ik dacht van ja, wel, ik wel, maar ik, maar het was, ik vond uh, het niet helemaal uh, leuk. Het, het was 3FM Mega Heet afgelopen week of twee weken terug. En toen heb ik hem dus op de radio veel gehoord. Maar ik vind het geen slecht nummer. Het is wel weer echt Dualipa, Lipa, maar ik vind het... Uh, het nieuwe is er een beetje van af, zeg maar. Ja, ja, ik heb hem wel toegevoegd, maar ik moet zeggen dat ik hem ja. ook een beetje underwhelming vind. Dat komt ook omdat ze naar Future Nostalgia is het ook, die hebben zo eindeloos veel edities gehad. Ja. Ik geloof dat ze het ja. allemaal keer opnieuw heeft uitgebracht. Ik denk je, ja. ja. een beetje, beetje nieuw. Maar goed, er komt weer voor mij ook weer een nieuw album aan. Of, of volgend jaar, dus ja. Oh, en volgend maand natuurlijk uh, komt de Killers met een kleden set collection Rebel Diamonds. Dat vind ik ook wel grappig. Er zijn een paar nieuwe nummers nog niet veel. Verder is het okay. gewoon een beetje een rehab. Nou ja, we gaan. Uh... Ja, We gaan het ieder geval volgen jongens. Dank jullie wel voor de tips. En dus de tastebreakers. Uh, open dat ook een keer op Spotify. Want dat is misschien een uh, mooi experiment. Nu inderdaad naar uh, Tim McGraw. Met ja. zijn nieuwe nummer. Nieuwe album. Volgens mij nieuwe. running out of nummers. En dan zijn we zo weer terug voor het laatste deel van deze uitzending. En buiten gaat het steeds meer regenen. Maar binnen is ook het warm. warm. Oké. Okay. I've run out of patience. I've run out of time.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 These days we'll run out of nights And nobody knows what heaven looks like But wherever we go I know We'll still be us I ain't running out of love Ja, yeah, dat was uh, Tim McGraw, Running Out of Love How heette het album ook alweer, Mike? Ja, dit is van een soort EP-achtig ding Zes nummers Poets Lullaby Oké, ja, ja, ja, ja nou, uh, ook beterschap aan Mike. Nou, die, gaat, uh, die gaat, hoesten de decembermaand. Nou, ik heb echt al de hele week ook uh, last van een beetje een verstopte neus. Echt heel irritant is dat. Maar ik dan weet niet moet hoe Moet je het hem komt. zoeken. Wat een hoogstandje oh, aan de humor oh, zeg. Oh, Wat humor? Ah, humor. Nou, ik bedoel, als je neus verstopt is, dan is hij vast niet fair. Okay. Echt hoog niveau humor dit jaar. Niet fair. fair. Niet fair. Als hij niet dichtbij, <laughs> of uh, wel dichtbij? Kijk dan. Ik snap het niet. Oh, ze hebben van... We gaan even... Ja, maar je kan niet ze niet afspelen. Verschillende hebben ze, ja. ja. Dan moet je inloggen. Je hebt toch gewoon Instagram? Ja, maar ik moet dan een woord zoeken, daar heb ik geen zin in. Wacht nou, even. Nee, even. laat lekker zitten. Workaround hoek ik op. Oh mijn god, ik word hier echt... Oké, okay, maar wat vinden we nou van die websites die je verplicht om in te loggen als je iets wil kijken? Hoi! Ja, dat oh, vind ik best goed. Van die? Nee, dat is niet goed. Die hebben ze die verplicht om in te loggen. Nee, echt totaal niet goed. Ik heb echt... Ik heb Nee, ik bedoel, ik zit zelf niet op TikTok. Maar wat TikTok echt goed heeft, is dat mensen jou gewoon een video kunnen sturen. En je hebt geen account, niks nodig. En je kan die video gaan kijken. Dat vind ik echt heel goed. Want als Instagram bijvoorbeeld, wat jij nu laat zien. Bij Instagram moet je eerst meteen inloggen. Ik heb een workaround gevonden. En dat is? Dat is mijn geheim. Een workaround betekent er omheen werken, ja. denk ik. Dus, uh, ah. Ja, dus... Ah, oké. Okay. Doet Doe hij het? Even ah, eerst aan. Ah, hij doet het, hij doet het. Geert Wilders, oh, ja, hebt het een partijprogramma. Let's go. Even luisteren. Op 1 naar 4. Op de snelweg gaan we flink accelereren. Met 140 over de linkerbaan flaneren. Eigen risico. Weg ermee. Lekkere beats trouwens. Dokter Dre. Betaalbaar OV is wat ik zing. Ik heb scheid aan NS en vertraging. Over immigratie blijf ik even stil. Het is wel duidelijk wat de PVV daarmee wil. Willen we meer of minder BTW? Minder, minder, het moet naar beneden. Of dit allemaal kan we hebben, geen idee. We laten niks controleren door het CPB. Willen we meer of minder PVV? Geert Wilders is here to stay. Ja! Ja, Dit was dus een fragment van het Slam FM. Ik vond het wel grappig. Ja, ik vond het maar, ook wel leuk. Wie rapte dat nou? Ja, dat is denk ik een dat is gewoon soort AI. Ja, een ja. soort ai Hebben ding, ze ja. gewoon samengesteld. Klonk, en, ja, maar dit klonk ook weer zo echt. Ja, dat, dat is, echt. is wel ja, echt. Ja, dat eng. is eng. Weet je wat eng is? Dumpert had ook zo'n video gemaakt van ook al die, alle partijleden. En dan hadden ze dus ook met, uh, wat is dat, met dat Deepfake. Ja. Hadden ze de gezichten over videoclips van Nederlandse liedjes gedaan. En ja. Dat was eng. Dat was ja. erg, hè? Wow, ik dat, weet dat niet. leek echt net echt. Was dat ook met die VVD, mevrouw? Die zo, uh, ja, ja, ja, met de ja. VVD en die van uh, BBB. Daar hadden ze echt, echt dat daadwerkelijk gewoon de gezichten op, uh, op de artiesten van Nederland uh, gezet. En ja. dan echt een heel Nederlands nummer. En dat was bijna echt. Dat was echt bizar. Ja. Ja, maar luister nou, voordat dit. we oh. echt de afscheid gaan nemen van jullie deze maand. En ook een mooi nieuwtje hebben over de eindejaarsuitvinding. Ja. Oh Eerst nog even een stukje heerlijk relaxe muziek. Ik word altijd zo... Gen van dit nummer. Dit is IKEA-reclame-nummer, Ja, dit is het ikea Geen reclame-nummer. Nee, dit is echt Radical Face. Ja, maar dit is echt een IKEA-nummer waar ik ja. het echt van word. Ondersmaak ja, ja, het met IKEA. Ja, oké okay, jongens, het is wel zo. <laughs> Ontbijtje voor 1 euro. Welcome home, Radical Face. Oh. een beetje onterecht uh, promotie net gemaakt. Want het is niet de IKEA... maar de bekende cameramerk... namelijk Nikon... die ons een uh, aantal jaar geleden hiermee bombardeerde... met dit nummer tijdens de reclame. Het nummer was daarvoor... Nou ja, 12 jaar al, geleden zag ik net. Dus 12 oh, jaar geleden al. Ja, jaar alweer. Zo lang. Maar ja. ik heb inderdaad net zoals jij... dat ik dit nummer alleen ken vanwege die reclame. Ja. Toen zaten we daarna kleine ben... puppies gewoon achter de buis. En de, achter de buis. Ja... ja. SBS6, ja. lag omhoog video's. Kwam die stomme reclame weer. Oh, ik weet jij, het nog. Ik weet het SBS, nog. Ja, ja, ja. SBS6, um, ik was. Maar uh, goed. Maar ik ben, dit soort nummers herwaardeer je daarna altijd wel zo van oh ja. Niet niet kon reclame. Ja, ja. Nou, niet een niet kon reclame. Nou, We dachten allemaal die keer, dus het ligt echt niet aan. Uh, maar dat nee, was nog wel een periode dat van die fotocamera's echt gewoon werden. Uh, ja, digitale Heel erg camera's waren werden super geïntroduceerd. Ja. ja, echt hoor. Die ging echt als warme broodjes. Maar jongens, het is volgende maand, de laatste maand van het Oeh. jaar. En dat betekent ook ja. de, laatste, la de laatste laatste vrijdag van 2023. En dat betekent de laatste Jelmer en MM's van dit jaar uh, wordt het weer een bijzondere uitzending op vrijdag 29 december. Uurtje laten we beginnen. Maar we gaan wel speciaal voor jullie tot 12 uur door. Als we het zelf volhouden, vier uur om uh, terug te blikken.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 Die gewoon echt vast in de sociale ja. ja, Die ja, kunnen we, niet we, verder. We, we merken op. wie hier de politicus is, hè? Ja, echt. Nee, nee, nee, nee, en dan staat er dus op dat bekertje, I kid you not, er staat dus op het bekertje. waar ik zoveel jeuk van krijg dat ik gelijk mijn benen openkrap. Dus er staat. <lacht> de hoofdletter E. met een apostrof naar rechts. Dus dan, en, dan, eh? buur, en, dan, en dan in het woord echt. Dus ze dus krijgen wel echt. En dan staat er tussen haakjes de H. En dan eerlijke koffie. Nou. Ja, nou. ja, Nou Mickey, misschien hebben we als we terug gaan kijken in de archieven van de afgelopen jaar ook weer dit soort pareltjes van momenten. Want we, we lullen altijd wel zo'n ja. uitzending vol van twee uur, maar het is toch altijd bijzonder. En nu vergeet ik weer, Mike's Ja, wat is dat nou? Om terug te <laughs> kijken op afgelopen jaar. Nou ja, inderdaad, um, dus... Nou heb je ja, er goed. een beetje zin in, in het kort? Ik heb er zeker zin in. Het is dus uh, nog een keer voor de herhaling 29 december 2023. Ja, dus na de kerst, maar voor oud en nieuw. Gaan we dus vier uur lang inderdaad, zoals Jouw net al zei, terugblikken. Eerst denk ik twee uurtjes op december en dan twee uurtjes op het hele jaar. Of ja, lopen we dat vorige Ja, zeker. Zo yes, uh, gaan we het weer doen. En uh, dan gaan we vieren dat ons programma twee jaar bestaat. Ja! Ja! Dat is wel wat uh, in ieder geval het ontstaan van het programma. Want dat is ergens ja. in 2021 ontstaan. Dat was 2021 de, ja. de kerstspecial toen ja. inderdaad. Ja, en terug, wat, wat sinds het bestaan van het programma ook al is... is dat we aansluiten zometeen op een beetje een dance-music-programma. Ja. En we sluiten dus altijd af met een beetje een muziekje in die trant. Ik weet niet of het er echt is, maar dit is Finally van C.C. Peniston. Ik wens u nog een fijn weekend. Jullie ook M&M's, bedankt ja, zeker. voor de absoluut, altijd absoluut. passievolle discussies <laughs> ja. en tot volgende <laughs> maand. Tot volgende tot maand.